Niet na middernacht Een hoorspel geschreven door Dafne du Maurier Vertaling en bewerking Bob Villiers Lieve God Waarom help je me niet? Je weet toch waarom, Tim? Je weet waarom. Je weet waarom. Ik ben... Ik ben leraar. Of liever... Ik was het. Ik heb mijn ontslag ingediend om, om te voorkomen dat ik ontslagen zou worden. De redenen die ik opgaf zijn waar... Een slechte gezondheid als gevolg van, van een virus dat ik in, in Griekenland heb opgedaan. Ja, de, de, de uit van dit virus heb ik niet nader gepreciseerd, maar, maar ik mag aannemen dat de rector van alles op de hoogte is. In ieder geval weten de leerlingen precies wat er aan de hand is. Ja, ze lachen me uit achter mijn rug. Als ik al bitter klink, dan, dan komt dat omdat ik dat virus in alle onschuld heb opgedaan. Anderen die hetzelfde hebben, kunnen zich beroepen op moeilijkheden thuis... Of, of, of moeilijkheden in hun werk, of zelfs een te goed leven. Maar het enige waar ik me op kan beroepen, is onschuld. De artsen hebben vastgesteld dat mijn geestelijke labiliteit... Verantwoordelijk was voor die bijgelovige angst. Maar, maar ik geloof dat mijn ondergang veroorzaakt wordt door een eeuwenoude, door en door slechte magie. welks oorsprong verborgen ligt in het duister van de oertijd. Paasvakantie. Ik ging naar Griekenland. of liever naar Creta. om te schilderen. Een reisbureau had mijn hotel aangeraden. dat uitzag op de go golf van Mirabello. Ah. De leek leken allemaal zo mooi. Maar toen ik het huisje zag dat ze voor mij hadden bestemd, zonk mij de moed in de schoenen. Kleine raampjes die uitzagen op een kale vlakte. En niet zoals beloofd op de golven van Mirabello. Het spijt me, meneer. Maar ik kan niets vinden waaruit zou blijken dat uw reisbureau een huisje met uitzicht op de baai voor u gereserveerd zou hebben. Luister nou eens goed. Ik ben schilder. Ik heb opdracht gekregen om een paar schilderijen te maken. Ja, daarvoor is het noodzakelijk dat ik uitzicht op zee heb. Ja, ik gaf hem geen tijd om tegen te spreken. Ik liep naar de huisjes die vlak bij het strand stonden... en keek nieuwsgierig naar binnen. De receptionist had kennelijk de waarheid gesproken... want alle luiken waren dicht. Dat wil zeggen, allemaal behalve één huisje. Toen ik de verander opklom en naar binnen keek... wist ik dat dit mijn huisje zou worden... Het uitzicht was precies dat wat ik me had voorgesteld. Het was volmaakt. De huisjes die ten oosten van het hotel stonden... kon ik verwaarlozen. Die waren toch niet te zien. Maar één huisje stond wat meer naar voren... als een voorpost... bij de aanlegstijger recht tegenover mijn huisje. Ik draaide me om... en ging naar binnen. Wit gesausde muren. Een stenen vloer... En een bed. Daarnaast een tafeltje met een lamp en een telefoon. Nou, als die hier niet was, zou het de cel van de monnik geweest zijn. Voor mij meer dan genoeg. Receptie. U spreekt met Gray. Timothy Gray. Ja, meneer Gray. Wat heb hmm? je Nummer 62. Dit huis is ideaal. Eens. Nou, wel alle machtig, begint u nou weer. Ja, wilt u te wachten? Hij wil nummer 62 hebben. Nee, ik heb hem verteld. Hallo? Hallo, bent u er nog? Wat is er aan de hand? Het, het, het spreekt me, meneer Gray, maar als u erop staat. Inderdaad. Dan zal ik uw bagage laten brengen en uw sleutel. Verdamme. Wat is hier aan de hand? Het eh, water is koud. Bent u er al in geweest? Nee, nog niet. Het is nog wat vroegend jaar. Oh ja, ik heb tenminste mijn goede wil getoond. Nou, oh, Gelukkig is de zon flink warm. Ik ben Jane Benjamin. Tim Gray. Hallo. U bent zeker net aangekomen? Ja, drie uur geleden. En u? Ik ook. Woont u in het hotel of in een van de huisjes? In een van de huisjes. Tata, direct achter de rotsen. Oh ja? Schitterend. Ja, en u? In een van de huisjes aan de andere kant. Oh. Bent u hier alleen? Ja, om, uh, om te schilderen. Oh, u bent schilder. Ja, eigenlijk ben ik tekenleraar. Bent u ook alleen? Ja, mijn man is een paar maanden geleden overleden. Ik probeer er overheen te komen. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Ja. Zegt u me zie ik er vreemd uit of zo? Nee, waarom? Nou, sinds ik hier op het strand ben staan die twee maanden te stijgen. Wie? Die twee daar, het kamermeisje en de Kruijer. Zie je ze? Waar... Ja. Daar staan we de hele tijd aan te stijgen. Toen het kamermeisje hoorde dat ik in 62 woonde, kreeg ze wat een hartaanval. <lacht> ja, en nu denkt je zeker dat ik me allerlei dingen verbeeld. Oh, ik, ik weet het niet. Zeg, eh, aangezien we allebei toch alleen zijn, zouden we best samen kunnen gaan eten. Ja, dat, dat zou ik heel prettig vinden. <lacht> Het is helemaal niet aardig om zo over de andere gasten te praten. Maar het is toch zo. Ken je hem soms? Nee, het zijn Amerikanen, geloof ik. Ja, ja, dat ligt er daarmee dik bovenop. Dat arme vrouwtje van hem. Sss, ze kijken hierheen. Kijk, kijk eens aan zijn oren, net grote bloemkolen. En zijn kale kop, net een grote worst die op barsten staat. Tim. Nee. <laughs> Alsjeblieft. Ah, onaangenaam mens. Nee. Oh, die ook ga je niet uitkijken. Wat gebeurt er? De kelder stoten de koffiepot om. De arme dommer. Waarom die rommel op stommelen? Ruk een beetje. Kom eens, die godman. Die kelder staat te trillen op zijn benen. De inborlingen. De stommen Die stomme wordt de te dansen. Moet je hem horen? En zijn vrouw heeft geen mond open gedaan. Nee, nee, hè. Maar moet je eens zien hoe ze hem zit aan te kijken. Kom mee, Maat. Kom mee als de domme naar de bar. De domme Maat hoor je me niet. Naar de, naar de bar. Ik moet dan niet dan. Denken om met zoiets getrouwd te zijn. Dat lijkt me een griezelfilm. Kom, drink je koffie eens op. Twee whisky. Meneer. Dank u. Dag had, meneer. Oh, de vlucht was aangenaam. De weg van het vliegveld hier naartoe nogal gevaarlijk... ...en mijn eerste duik in de zee nogal koud. Het is nog te vroeg in het jaar, meneer. Ja, daar ben ik ook achter gekomen. In welk huisje woont u, meneer? Nummer 62. 62? Ja. Hé, hey, zet die verdomme radio's af. Je kan jezelf voor verdomme niet eens horen denken. Ik dacht dat hij in slaap gevallen was. Hij hey, is wat moeilijk. Ja, dat hebben we ook begrepen. Ik zei dat je die verdomme radio af moet zetten. Nou, ben je doof soms? Brengen we nog een fris bier? Als ik achter de buis zou staan. Hé, hé, hé. Nummer 62, hè. Heeft u tegen mij? Je zit toch in 62? Of niet soms? Jazeker. Nou, dan weet je wel goed dat ik het tegen jou heb. Jij bent zeker niet bijgelovig, hè? Nee, bijgelovig ben ik niet. Moet dat dan? <laughs> Verdomme, man. Als ik in jouw schoenen zou staan, nou dan. dan zou ik het wel zijn. Ja, maar dat is niet het geval. Die, die kerel. die daar voor jou gewoond heeft. is twee weken geleden verdronken. Werd vermist. Twee dagen later hebben de vissers hem opgehaald. half opgevreten door de. door de octopussen. Of. of is het. octopus. Ok je dat dat? Nee, nee, nee, maar nu begrijp ik waarom iedereen zoveel aandacht aan mij besteedt, sinds ik in dat huisje woon. Een betreund, ongeluk, meneer. Mm. Meneer Gordon was een aardige heer. Belangstelling voor archeologie. De avond dat hij verdween was het erg warm en hij is vast na het eten wat gaan zwemmen. Mm. Wij hebben natuurlijk de politie gebeld en we waren allemaal erg onder de indruk. U begrijpt wel, meneer, dat wij er niet graag over praten, hè. dat is slecht voor de naam van het hotel. Mm -hmm. Maar ik kan u met mijn hand op een hart verzekeren dat u veilig kunt gaan zwemmen. Want dit is echt het eerste Laat ongeluk Ik je mee. één ding vertellen, 62. Ga niet na middernacht zwemmen. Anders krijgen de octopussen jou ook te pakken. Vooruit, man. Naar bed. Naar bed. Vooruit. Naar Wat een onmogelijke kerel. Kunnen jullie hem niet wegsturen of zoiets? Zaken zijn zaken, meneer. De familie Stol heeft veel geld ja. en ze zijn er nu al voor de tweede keer. Ze schijnen het hier prettig te vinden. Overigens is meneer Stol pas dit jaar gaan drinken. Als die zo doorgaat, dan drinkt hij zich nog eens dood. Het is iedere avond hetzelfde liedje. Overdag zwemt hij en gaat hij vissen van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Er zullen wel heel wat flessen overboord gaan. Dat zou kunnen, meneer. Hij geeft zijn vangst altijd aan zijn schipper. En zijn vrouw, wat doet die? Zij heeft het geld, mevrouw. Ik geloof niet dat meneer Stoll altijd een zin krijgt. Het kan soms erg makkelijk zijn als je doof bent. Maar ik moet toegeven dat zij hem nooit alleen laat, mevrouw. Ze gaat iedere dag met hem mee. Iedere dag. En, Jane? Had ik gelijk? Wat het uitzicht betreft, ja. Nou en of. Ik geloof zelfs dat het s'avonds nog mooier is dan overdag. Het is knap, hè, zoals ze die huisjes op verschillende niveaus tussen de rots hebben gebouwd. Dit zijn zeker de duurdere huisjes. Dat geloof ik wel, ja. Nog een cognac? Nee, nee, dank je wel. Anders kom ik nooit mijn bed in. Zeg, wie woont er in dat huis daar aan de overkant van de baai? Weet ik niet, maar je zal er heel wat voor moeten betalen. Hé, hey, heb je dat gezien? Wat? Erg er is er iemand aan het zwemmen. Kijk, daar bij de rotsen. In het maallicht kon ik net de snorkel zien. Ik zie niets. Nou ja, kom, laten we maar naar binnen gaan. Het wordt kil hier. Ach, je zal het je wel voor beeld hebben. Ja, je zal wel gelijk hebben. Hé, hey, wat is dit? Huh? Boeken verraden het karakter van de eigenaar. Oh, nou, ik moet je teleurstellen, het is iets voor mij. De vorige bewoner zal het achtergelaten hebben. Meneer Gordon? Ja. Zeg, kijk eens, een visitekaartje. Huh? Charles Gordon. Een adres in Bloomsbury. Er staat nog iets op de achterkant. Oh ja? Niet na middernacht. Oh, en dan een getal. 38... Wat heb je de afgelopen drie dagen gedaan? Geschilderd. Alleen maar geschilderd? Ja, en jij? Oh, wat gezwommen. In de zon gelegen. Ik heb een paar tochtjes over het eiland gemaakt. Ik heb je gemist. Ah, dank je. Ja, ik, ik wilde alleen zijn, alleen maar schilderen. Het spijt me als... Nee, dat geeft toch niets. Ik zag je op het balkon zitten en ik kon zien dat je niet gestoord wilde worden. Nog wat koffie? Nee, dank je. Zeg, weet je wat ik gisteren ontdekt heb, toen ik op mijn balkon zat te schilderen? Nee, wat dan? Dat huis aan de andere kant van de baai. Ja? Ik ontdekte dat Stol daar woont. En het is nummer 38. Begrijp je het niet? Nee, wat dan? Het kaartje dat jij in het boek van Gordon vond, daar stond op, niet na middernacht. Gevolgde nummer 38. Stol heeft ook zoiets tegen mij gezegd. En hij woont in nummer 38. Stol heeft Gordon natuurlijk ook gewaarschuwd. En die heeft het achter op een visitekaartje geschreven. En herinner jij je nog dat ik op onze eerste avond iemand erbij zag zwemmen? Ja. Kennelijk iemand die het advies van Stol niet opvolgde. Ja, misschien moet ik dan naar de politie gaan. Waarom? Wat heb je voor bewijzen, Tim? Nou, dat kaartje. En datgene wat ik gezien heb. Ja, wat je denkt gezien te hebben. Maar het is toch niet genoeg om de politie erin te mengen? Ja. Ach, het zou je vakantie maar bederven. Je kunt het beter laten voor wat het is, geloof me. De Stols houden zich vanavond nog wel rustig. <laughs> Laten we hopen dat het zo blijft, meneer. Zegt mevrouw Stol wel eens iets? Als je zoveel geld hebt als zij, dan hoef je niets te zeggen, meneer. Ik heb gezien dat ze weer de hele dag op zee hebben doorgebracht. Het is iedere dag hetzelfde. Ze gaan meestal dezelfde richting uit. Naar het westen, de baai uit. De zee op. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat, uh, wat vindt het personeel van hem? Oh, die zorgen wel dat ze uit de buurt blijven, meneer. De kamermeisjes gaan pas schoonmaken als hij de deur uit is. En de stank. Hij brouwt zijn eigen bier, zeggen ze. Hij heeft een pot rotten graan op een vuur staan. En hij schijnt het nog te drinken ook. Die lever van hem zal er niet al te best uitzien, meneer. Ja, daarom heeft hij natuurlijk nog zo laat het licht aan. Varkens suipen op tot diep in de nacht. Vertel me eens, wie van de hotelgasten houdt zich bezig met onderwaterzwemmen... Voor zover ik weet, niemand meneer. Dat wil zeggen, sinds het ongeluk. Die arme meneer Gordon hield ervan om s'avonds te zwemmen. Tenminste, dat nemen we aan. Hij was overigens een van de weinige hotelgasten die nog wel eens met meneer Stol praten. Op een avond hebben ze hier een hele avond zitten discussiëren. Oh ja? Ja, en niet over zwemmen op vissen, maar over oudheden meneer. Er is hier in het dorp een heel aardig museum, maar dat is nu gesloten omdat er verbouwd moest worden. Meneer Gordon had nogal wat connecties bij het Brits Museum in Londen. Ik kan me niet voorstellen dat Stol zich voor oudheden interesseert. Oh, nou en of, meneer. Meneer Stol is bepaald niet dom. Vorig jaar hebben zijn vrouw en hij alle beroemde plaatsen op het eiland bezocht. Maar dit jaar interesseren ze zich alleen maar voor vissen. En die Gordon? Ging die ook mee vissen? Oh, nee, meneer. Hij had een wagen gehuurd, net als u, om het eiland te verkennen. Hij was een boek aan het schrijven over archeologische vondsten in Oost-Kreta... en hun relatie met de Griekse mythologie. Mythologie? Ja, maar ik begreep er niets van. Meneer Stol en hij hebben een paar uur zitten praten... Oh mijn hemel. Wat is er? Meneer Stol komt hierheen, meneer. Ja. En jij bent dus die vent die nog wat ganselijke dag op zijn verdomde balkon... zit te schilderen. Dacht u dat? Uh, ontken je het soms? Ja, ik weet zelf wel iets van kunst af. Misschien koop ik wel een schilderij van je. Ah, het spijt me, ze zijn niet te koop. Uh, jullie kunstenaars zijn allemaal hetzelfde. Moeilijk doen totdat iemand een fixe prijs biedt. Charlie Gordon bijvoorbeeld. Ah, die, uh, die heb jij niet ontmoet, hè? Nee, hij was hier voor mij. Maar ja, ja, dat is zo. Maar met onderste, is dood. Verzopen in de baai, onder de rotsen. Tenminste, daar hebben ze hem gevonden. Nou, dat heb ik ook gehoord. Maar hij was toch geen schilder? Nee, hij was een kenner. Maar veel goed heeft het hem niet gedaan. Ik ken het niet. Ik drink ook niet. Mooi. <laughs> ik ook niet. bier dat ze hier verkopen is net water. En de wijn is vergif. Vijfduizend jaar geleden, toen wisten ze hier wat bierbrouwen is... En de geleerden hebben het bij het verkeerde eind. De cretinsers dronken bier. Wijn werd pas even later ontdekt door die verdonde Grieken. Oh ja? Oh ja. Hoor je dat, Mout? Ja, ze kan je alleen maar verstaan als je tegen haar schreeuwt. Wat doe je van je vak? Ik ben leraar. Leraar, mijn god, de oppasser in een kleuterklas. Jij bent een van ons, makker. Eén van ons. Kom ons een keer opzoeken, meneer de leraar. Wanneer je maar wilt. Altijd welkom. Zeg het hem nou, mout. Zie je niet dat hij verlegen is? Ah, wat donder dat ook. Drink je van hamer niks aan. Stokdoof. Ja, kom ons maar eens opzoeken, meneer de leraar. Maar... Niet na middernacht. <laughs> Nummer 38. En wat is je theorie nu, Tim? Waarschijnlijk heeft Gordon net zo'n gesprek gehad met Stol als ik gisteravond. Hij vond die uitspraken van Stol over mythologie en de oude Cretensis interessant. En als archeoloog wilde hij er het zijn van weten. Hij nam de uitnodiging dus aan en zwom naar nummer 38. Bijzonder vreemd overigens als je bedenkt dat hij even snel en veel gemakkelijker had kunnen gaan lopen. Ja, misschien een beetje stoer doen. Toen hij eenmaal binnen was, hebben zijn gastheer en gastvrouw hem verleid wat van die heksendrank te drinken. Hij raakte zijn bezinning kwijt en toen hij weer terug wilde zwemmen, is hij verdronken. Juist. Maar weer geen enkel bewijs, alleen maar theorie. Maar het klopt allemaal. Het lijkt wel of jij niet wilt dat deze zaak opgelost wordt. Jane. Er, er is helemaal geen zaak. Kijk uit, Tim! Alsjeblieft! De weg is hier zo smal. Uh, sorry, ik ben niet aan deze wagen gedaald. Nou, laten we stol voorlopig maar vergeten. Hè? En onze gedachten bepalen bij dit deel van het eiland. Heb je het eten in de kofferruimte gedaan? Ja, natuurlijk. Of er wat van over is gebleven in deze eten. Wacht eens even. Wat is er? En waarom stop je nou? Boot daar. Als je over de duivel praat. De verschrikkelijke stol. Vraat, kom mee. We stappen uit. Kijk, daar zwemt iemand. In een zwart rubberpak. En met de snorkel. Kom mee, we gaan kijken. Nu wel geïnteresseerd? Ja, kom nou. Er staat iemand op het strandje. Wat zijn ze aan het doen? De zwemmer komt nu uit het water. Het is mevrouw stol. Dat bestaat niet. Die klonk vlees voor de ingang van de grot kan alleen maar meneerstol zijn. Dus dan is vrouw stol aan het zwemmen. Wat is dat voor zak die zonder nek heeft hangen? Ze geeft hem aan een man en ze gaan de grot in. Wat zouden ze in hun schild voeren, Tim? Ik weet dat niet, Jane. Ik weet dat echt niet. Tim Gray... U spreekt met Timus Cidwee. Jij was vanmiddag bij de kleine baai, nietwaar? Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat het u er iets mee te maken heeft. Mij belazen je niet, leraartje. Jij bent net zo'n zak als die andere vent. Een smerige spion. Maar neem nou maar van mij aan... dat dat wrak al lang leeggeroofd is. Eeuwen geleden. Ik, ik weet niet wat u het over hebt. Welk wrak? hebben voor dat verdomde schoolmuseum van je. Goed, ik heb iets moois voor je. Kom vanavond hier langs dan krijg je een presentje van me. Ik mag jou wel, weet je. En mijn vrouw mag jou ook. We maken er een feestje van. Luister, nou eens goed, meneer Stol. Ik heb geen bemoeienis met ons schoolmuseum... En ik ben helemaal niet geïnteresseerd in oudheden. Ik ben hier om te schilderen voor mijn eigen plezier. En ik ben helemaal niet van plan vanavond u bezoek te komen. Goedenavond. avond. wat haat ik die vent. Maar natuurlijk, jij bent net zo'n zak als die andere vent. Een smerige spion. Natuurlijk, hij wil dat ik mijn mond hou. Die zogenaamde vis van hem zijn bedoeld om zijn werkelijke bezigheden te maskeren. Hij duikt naar oudheden die hij uit Creta wil smokkelen. Dat is er dus met Gordon gebeurd. Hij nam wel hun uitnodiging aan, maar liet zich niet omkopen. En toen die terugzwom, kwam Stolsvrouw vrouwenmacht daarna, in de rubberpak. En toen die helemaal ver genoeg was. Verdomme, zij ze het ook niet meer van plan. Ja, wat is dat? Wat is dat? Daar staat iemand op een balkon. Wat wil je? Zij is het. In de rubberpak zat ze buiten op het te wachten. Ze is slecht. De manier waarop ze iets bekijken. Kijken en kijken, zonder één woord te zeggen. Van ga weg! Tim. Ga weg! Tim. Jane, ben jij dat? Alles in orde. Huh? Tim. Huh? Tim, wat is er aan de hand? Je ziet zo wit als een doek. Ja, er stond iemand op het balkon. Probeerde binnen te komen. Ben je het zeker? Wie was het dan? Zij was het. Mevrouw Stol. Mevrouw Stol? Zij moet het geweest zijn. Stol heeft net gebeld, dus die heeft geen tijd genoeg gehad om erbij over te zwemmen. Jane, wat doe je? Niemand. Laat me eens kijken. Ja, maar, maar wel sporen van natte voeten. Wat is dat? een pakje voor de terrasdeur. Echt eens kijken. Zeg, maak het eens open. Ja. Een kruikje met een mannenkop erop? Wat is het? Een ritoom. Over het algemeen kan je die alleen maar in musea vinden. Kijk, hierboven mannenfiguurtjes. En onderop hoeven. Er zit een briefje in. Ah, lees eens voor. Silenos, satier, half paard, half man, die niet bij machte waarheid van onwaarheid te onderscheiden, Dionysos opvoeden in de grotten van Creta. Wat betekent dat? Ik weet het niet. Zeg, als het echt is, is het vast heel kostbaar. Ik wil er niks mee te maken hebben. Kijk eens naar het gemene gezicht. Doe het je niet aan iemand denken? Goedemorgen, meneer Gray. Goedemorgen. Uh, zou u me kunnen helpen? Ik zal het proberen, meneer. Het gaat namelijk om meneer Stol. Hij heeft geloof ik huisje 38 aan de overkant van de baai. Hij gaat altijd vissen, maar vandaag zag ik zijn boot aan de steiger liggen. Uh, dat is juist, meneer. De heer en mevrouw Stol zijn vanmorgen vertrokken. Oh. En uh, u weet niet wanneer ze terugkomen? Ze komen helemaal niet terug. Ze zijn naar het vliegveld waar ze het vliegtuig naar Athene nemen. Bent u daar zeker van? Oh ja, De boot is te huur. Hallo oh. Tim. Oh, hallo. Is er iets? Ja, de Stols. Wat is er met hun? Ze zijn weg. Vertrokken. Nou, dat is toch goed nieuws. Ja, maar dan nou kan ik ze dit niet teruggeven. Hou je het toch? Dat is een soort souvenir. Goedemorgen meneer Gray. U gaat vandaag niet weg? Straks misschien. Oh, ik heb hier nog iets voor u meneer. Wat dan? Dat heeft meneer Stol gisteren voor u achtergelaten. Ja, hij heeft tot middernacht op u gewacht, maar is toen naar huis gegaan. Ik heb in het dorp gegeten. Wat is dat? Ik denk dat hij het zelf gebrouwen heeft. Maar het stelt niets voor. Hij heeft mij ook een fles gegeven en mijn vrouw heeft het gedronken. <laughs> Gewoon limonade, zei ze. Die vieze rommel heeft hij vast weggegooid. Hier, proeft u maar eens. Ja, is goed. Smaakt een beetje naar tonic. Nou, op de gezondheid van meneer Stol, <laughs> een van mijn beste klanten. Ik geloof dat mevrouw Stolder goed aan zou doen als hij haar man naar het ziekenhuis bracht. Hij is ziek en het komt niet alleen door de drank. Wat bedoel je? Hij had ze niet allemaal op een rijtje, meneer. Nou ja, dat heeft u zelf toch wel kunnen zien. Bezeten of zo. Ik denk niet dat wij ze volgend jaar nog terug zullen zien. Wat was zijn beroep? Hij heeft me verteld dat die professor in de klassieke talen was aan een of andere Amerikaanse universiteit. Maar ja, bij hem wist je nooit of hij de waarheid sprak. Mevrouw Stol betaalde de rekeningen. Ik heb me wel eens afgevraagd. Ja? Nou ja, misschien kwam het omdat zij zoveel van hem te verduren had, hè. Maar ik heb er wel eens naar hem zien kijken en het was niet met blikken van liefde. En eh, vrouwen van haar leeftijd moeten toch op de een of andere manier wat bevrediging in het leven vinden. Mm -hmm. Misschien heeft ze wat opgepikt terwijl hij zich overgaf als een passie voor sterke drank en oudheden. Echt, uh... Zijn er soms minder bekende windplaatsen langs de kust? Of misschien een wrak dat eeuwen geleden gezonken is? Ach, er zijn natuurlijk altijd geruchten. Ja, ja. Volksverhalen en dat soort zaken. Maar ja, daar heb ik nooit in geloofd. Nee. Af en toe wordt er wel wat ontdekt en het wordt dan het land uitgesmokkeld. Of, ja, als dat te veel risico inhoudt, voor een goede prijs in onze musea verkocht. Hm. Ik heb een neef die aan ons museum verbonden is. De boot die meneer Stol gehuurd had, was van hem. Ik begrijp het. <laughs> Nog wat van het brouwsel van meneer Stol, als aandenken. Ik zei niet, tegen Jane, maar uur in een motorboot. En ging de baai waar ik mevrouw Stol had zien zwemmen. Bij de grot zet ik de motor af. Ik keek in het water. Het was lichtgroen. En het gouden bodemzand scheen een andere wereld toe te boeren. Plotseling zag ik een lichtflits bovenop de rotsen. Iemand bespiedde me. En toen zag ik twee gestalten zich snel verbergen. Ik herkende ze onmiddellijk. Eén van hen was mevrouw Stolt. De ander was de jonge Griekse schipper die hun boot bestuurd had. Ze waren natuurlijk teruggekomen om hun schatten op te halen om daarna het middagvliegtuig naar Athene te pakken. Maar waar was meneer Stol. Een windvlaag rimpelde het water. En toen de zee weer glad was, zag ik hem. Zijn lichaam slap, zijn armen uitgestrekt, zijn voeten gevangen in een smerig anker van een wrak. In mijn zak vond ik het pakje, de lelijke Riton die Stol me gegeven had. Ik gooide het in het water. En het zonk langzaam tot het naast hem lag. Ik was de enige getuige van zijn lot. En ik zou er niet in betrokken worden. Ik, ik ben er ook nooit bij betrokken. In plaats daarvan... In plaats daarvan ben ik een alcoholicus geworden. Dat ben ik geworden... Ik ben vet geworden. Mijn huid is rood. Ik, ik begin zelfs op stol te lijken. Ja, ja. Wat vind je daarvan? Ik, ik begin, begin zelfs op meneer stol te lijken. Je hebt geluisterd naar Niet na middernacht. Een hoorspel geschreven door Daphne du Maurier. Vertaling en bewerking Bob Villiers. De rolverdeling was als volgt. Tim, Pieter Lutz. Een receptionist, Hans Fuchs. Jane, Petra Dumas. Stol, Robert Sobels. En een barman, Ad van Kempen. Technische realisatie, Kort de Groot en Henk van der Steeg. Regie, Hero Muller.